11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De volksopstand in Libië is ook vandaag uitgelopen op een bloedbad. Het leger heeft volgens verschillende bronnen op burgers geschoten... in een nieuwe poging van de Libische leider Gaddafi de opstand de kop in te drukken. Alleen al in de hoofdstad Tripoli zijn volgens ooggetuigen tientallen mensen omgekomen. Straaljagers, helikopters en tanks openden het vuur op demonstranten, zeggen ze. Twee straaljagerpiloten weigerden mee te doen en weken uit naar Malta. Gaddafi krijgt intussen steeds meer internationale kritiek. Ook zijn eigen diplomaten bij de Verenigde Naties vinden dat hij te hard optreedt en dat hij moet vertrekken. VN-topman Ban Ki-moon heeft met Gaddafi gebeld en hem dringend gevraagd het geweld te stoppen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers te evacueren. Zo wil Nederland morgen een vliegtuig naar Tripoli sturen om ongeveer 100 Nederlanders op te halen. Het wachten is op toestemming van Libië. Justitie in Egypte gaat twee oud-ministers vervolgen. Het zijn de oud-minister van Binnenlandse Zaken en die van Toerisme. Ze worden onder meer beschuldigd van misbruik van overheidsgeld en zelfverrijking. Tijdens de opstand in Egypte eisten de betogers dat de oude machthebbers terecht zouden staan voor fraude en corruptie. De legerleiding, die nu tijdelijk de macht heeft in Egypte, lijkt aan die eis gehoor te geven.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 In een afgebrand bankgebouw in de kustplaats Al-Hossema... zijn de lijken van vijf mensen gevonden, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De Duitse minister van Defensie Gutenberg geeft zijn dokterstitel op. Hij heeft de Universiteit van Bayreuth, waar hij in 2007 promoveerde... gevraagd de titel terug te nemen wegens ernstige fouten in zijn proefschrift... Gutenberg werd vorige week beschuldigd van plagiaat. Aanvankelijk sprak hij de beschuldiging tegen, maar na overleg met kanselier Merkel besloot hij zijn titel gedurende een onderzoek niet meer te voeren. Vanavond zei hij op een bijeenkomst van zijn partij, de CSU, dat hij afgelopen weekend zijn eigen werk opnieuw had gelezen... en tot de conclusie was gekomen dat hij het overzicht over zijn bronnen was kwijtgeraakt. Gutenberg wil wel minister blijven. Sinds de moord op de Zweedse premier Olof Palme, bijna 25 jaar geleden... hebben 130 mensen gezegd dat ze de dader zijn. Maar de echte moordenaar zit er volgens de Zweedse recherche niet bij. Nog dagelijks komen er tips over de moord binnen. De sociaaldemocraat Palme had onder meer felle kritiek... op de buitenlandse politiek van Amerika en de apartheid in Zuid-Afrika. Hij werd bedreigd, maar weigerde extra bescherming. Op 28 februari 1986 werd de premier... bij het verlaten van een bioscoop doodgeschoten... Een zweet die drie jaar later voor de moord was veroordeeld... werd in hoger beroep vrijgesproken. Die man is inmiddels overleden. De brand in de Rabotoren in Utrecht van afgelopen vrijdag... is volgens de politie waarschijnlijk aangestoken. Het was de derde keer dat er brandstichters actief zijn in de toren in aanbouw. In juni was er een grote brand bovenin de toren... en in oktober werd er op meerdere plaatsen brand gesticht. De Rabotoren bestaat uit twee cilinders die met elkaar verbonden zijn... en wordt in de volksmond de verrekijker genoemd. Hij is 27 verdiepingen hoog. In het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank moeten zo'n 3000 mensen gaan werken. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden. Kuiper heeft praktisch zijn hele carrière bij het Amsterdamse politiekorps gewerkt... Samen met zijn onafscheidelijke collega Joop van Riezen... maakte hij een einde aan de interne corruptie... bij het politiebureau aan de Warmoesstraat in de rosse buurt van Amsterdam. Ook maakte hij een einde aan de zware drugscriminaliteit... waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. In 1997 volgde Kuiper Erik Nordholt op als korpschef. Die functie bekleedde hij tot zijn pensioen in 2004. Daarna was Kuiper nog interim korpschef van de politie Gelderland-Midden. Jelle Kuiper overleed aan de gevolgen van een hartaanval... Hij was 66 jaar. Het weer. In het zuiden komen wolkenvelden voor. Verder is het vrij helder. Het gaat in het hele land vriezen met temperaturen tussen min 1 in het zuidwesten en min 8 in het noordoosten. Morgen wordt een droge en vrij zonnige winterdag. Het wordt dan maximaal min 1 in het noordoosten en plus 4 in het zuiden. Woensdag volgt er vanuit het westen neerslag en wordt het zachter. Dit was het NOS Journaal.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 Hij schreef ministers, kamerleden en ook vele journalisten vele brieven waarin hij pleitte voor het recht van oude mensen op het door hen gewenste tijdstip, als het leven dus klaar is, uit het leven te stappen. Willem Zelfelder had daartoe ook zelf de middelen in huis. De pillen heeft deze strijdbare, zelfbewuste ouderen bij zijn levenseinde niet hoeven te gebruiken. Vorige week maandag viel Willem Zelfelder na een welbesteed leven in slaap. En anderhalve dag later gleed hij in zijn slaap... Rustig uit leven weg. Family tradition, to play in a football team. I have nephews, number but tall, still feet thus kick the ball. Got flat feet and my these are weak. They all thought it was time Lasted four days. Between the names on this list, I see one name again. At uh, my age. my first. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen met de Nits JOS Days. Wat kunt u vandaag van ons verwachten? Geruchten over Libië en feiten over Libië. Is er een massamoord tegen de bevolking gaande? Wat speelt zich in deze gesloten dictatuur af? Daarover horen we Gerbert van der A. En we hebben deel 2 van onze serie over de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week. Met PVV-lijsttrekker in Noord-Holland Hero Brinkman... en met hoofdredacteur Alak Berends van Omroep Flevoland. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht. Geen toekomst, geen verleden. Alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Dat was de stem van dichteres M. Vazalis... die haar eigen gedicht Afsluitdijk voorleest. Over M. Vazalis praat ik met Maike Meijer... die deze week een biografie over deze grote dichteres... maar een beetje stilgebleven, Vazalis publiceert. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van vandaag... Maandag 21 februari. Er worden bommen gegooid op demonstranten in Libië, zeggen ooggetuigen. Op YouTube verschijnen filmpjes van bombardementen en beschietingen op de hoofdstad Tripoli. Er zijn al honderden doden gevallen. Dat zegt Mohammed Ali Abdallah, een van de belangrijkste tegenstanders van het regime, die zelf in Londen zit. At least 250 bodies have made their way to the hospitals of Tripoli, with many, many more bodies still remaining on the streets. De Libische leider Gaddafi slaat dus hard terug. De Arabische nieuwszender al-Arabiya zegt dat hij vanavond een toespraak zal houden. Hij weigert tot nu toe te vertrekken, ondanks toenemende druk. Zelfs in Egypte wordt nu tegen hem gedemonstreerd. Overal moeten de dictators weg, zeggen de Egyptenaren. We niet. This guy to get out. There are no dictatorships again anymore in the whole world. En er wordt op meer plaatsen buiten Libië geprotesteerd. After what I've heard from my friends and from my family, I think it's a massacre. U hear het zelfs demonstranten bij de Libische ambassade in Duitsland. Tot in Australië wordt er actie gevoerd. Enough, enough. Gaddafi, enough. Go out, maar Gaddafi kan helemaal niet weg, zegt zijn zoon. Dan breekt de hel namelijk los tussen de verschillende stammen. Libië is not Egypt or Tunisia. It's tribes, it's sects. We do not want a civil war in Libya. En in dat land waar misschien dus een burgeroorlog zal uitbreken, zitten nog steeds zo'n 100 Nederlanders, zegt minister Roosentaal. Morgen wordt geprobeerd hen op te halen met een vliegtuig van de luchtmacht. Waar het gewoon om gaat is dat de situatie daar hoogst turbulent is. Veel geweld. Um, de Nederlanders die daar zitten moeten zo snel mogelijk weg. Bovendien is Gaddafi nog steeds populair. Tenminste als we de Libische staatstelevisie moeten geloven. Die laat doorlopend beelden zien van juichende aanhangers. Begeleid door een gezellig muziekje. Af en toe komt er een nieuwslezer in beeld en die vertelt bijvoorbeeld over het gesprek van een regeringswoordvoerder met de ambassadeurs uit Europa. Die kregen te horen dat het allemaal een misverstand was. clear Er zijn dus kwade krachten bezig van buiten Libië. Terroristen die de boel ophitsen. De president van Jemen denkt dat er iets anders aan de hand is in de Arabische wereld. Dit is een virus dat overgewaaid is uit Tunesië, Tunesië en Egypte. It started in Tunisia and then spread to Egypt and now to other countries in the region. It takes one to sneeze for the other to cough on the spot. Die protesten zijn dus net zo aanstekelijk als de griep. En het lijkt erop dat er net als bij de griep, niets tegen te doen is. En weer is er dus in Amsterdam een topcrimineel doodgeschoten. Stanley H., Stanley Hillis. In de jaren tachtig pleegde hij een reeks overvallen. Hillis werd onder meer verdacht van de afpersing van Willem Enstra. Ach, zei Hillis vele jaren geleden, er wordt zoveel over mij beweerd. Dat ik uh, schiet graag, levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. En dat was helemaal niet zo, zei Stanley H. Hij, hij ontsnapte wel herhaaldelijk uit gevangenissen... en hij was bevriend met alle andere topcriminelen. De meeste van hen zijn inmiddels vermoord. Dus misschien is Hillis ook wel geliquideerd. Gelet op de achtergronden van het slachtoffer... houden we er sterk rekening mee dat we hier te maken hebben... met een afrekening binnen het criminele milieu. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. Ja, en dan gaan we naar de krant van Morgen, gelezen door Trudy Vendrich. Trudy, ga je ja. gang. En natuurlijk schrijven ook de kranten over Libië. Het financiële dagblad heeft uitgezocht wat Libië met alle oliedollars doet. In weerwil van verhalen over corruptie en zelfverrijking van de kliek rond de leider Gaddafi, is Libië geen arm land. Ook wordt niet alles weggesluist van de olieinkomsten. Een groot deel van het vermogen dat via de olie-export is verworven, stroomt in de kluis van de centrale bank of in de kas van het Libische Staatsinvesteringsfonds. Het geld is weliswaar het buitenbereik van het volk... maar volgens de kant wel in handen van de staat. En die staat, dat is de Libyan Investment Authority. Dat is het staatsinvesteringsfonds. Dat heeft een geschat vermogen van 70 miljard dollar. Het investeert onder meer in de Italiaanse energiereus Eni... en het heeft aandelen in de Italiaanse voetbalclub Juventus. Ook buiten Italië wordt fors geïnvesteerd. Zo kocht Libië vorig jaar voor 324 miljoen... een belang van 3 procent in Pearson Publishing... Dat is de uitgever van de Financial Times. Naast het miljardenvermogen van het staatsinvesteringsfonds bezit de Libische Centrale Bank nog eens 80 miljard aan buitenlandse deviezen. Ook in de Volkskrant een financieel bericht maar dan over Egypte. Dat land spekte volgens de krant de Nederlandse legerkas. Nederland is groot leverancier van militaire voertuigen... aan de legers van Egypte en Bahrein. Maar door de onlust in die landen zijn toekomstige verkopen... volgens Defensie onwaarschijnlijk. In totaal ging er al voor zo'n 180 miljoen euro aan Nederlandse afdankertjes naar Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet dit soort verkopen fiateren. Volgens het ministerie voldeden de leveranties aan de destijds geldende richtlijnen. Zo komt er geen vergunning als dat land materieel in het verleden heeft gebruikt... voor het schenden van mensenrechten of voor binnenlandse onderdrukking. De levering aan Egypte noemt de Volkskrant desondanks opmerkelijk... Nederland weigerde in de periode 1999 tot 2003... zeven vergunningen voor wapenleveranties... vanwege het onvoldoende naleven van de mensenrechten. De kerstvakantie en de meivakantie worden centraal geregeld. Nu ligt alleen de zomervakantie vast. De voorjaarsvakantie en de herfstvakantie blijven gespreid. Er ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Een van minister Van Bijsterveld zegt in Trouw... dat het haalbaar moet zijn om na de zomer van volgend jaar... met de nieuwe regels te beginnen. Buiten de zomervakantie mogen de scholen nu nog zelf de vakanties bepalen. Maar nu komt dus ook de meivakantie vast te liggen. Althans, één week wordt centraal vastgelegd rond Koninginnedag. Maar scholen zijn wel vrij om er een week aan vast te plakken. Er zijn veel klachten over de vakantiespreiding, bijvoorbeeld van families uit verschillende regio's die samen weg willen, of kinderen die bij elkaar willen logeren. In Spits is te lezen dat de Europese ChristenUnie een universele EU-stekker wil om elektrische auto's op te laden. En de beste stekker daarvoor is volgens de Europarlementariër van Dalen natuurlijk het Nederlandse model. Er geboden, want Nissan start eind volgende maand... een proef in vier landen, waaronder Nederland. En die vier landen hebben allemaal een andere stekker... waardoor een elektrische auto in het buitenland niet kan worden opgeladen. De Nederlandse stekker is het meest geavanceerd. Je kunt er onder meer de laadtijd en het verbruik op zien. De ChristenUnie krijgt bijval van de VVD. Die partij vindt het vreemd dat er wel een Europese standaard is... voor mobiele telefoonladers, maar niet voor auto's. Het Formule E10... Of moet ik zeggen, formule E.T. E. <laughs> 18. Dat het elektrisch rijden in Nederland moet promoten, is uiteraard blij met de Europese aandacht. Het team heeft de Nederlandse stekker tot standaard gekozen, omdat deze op dit moment gewoon de beste is. En voor jonge ouders die denken dat ze na de babyshower en het gestak van grootouders niets meer nodig hebben, heeft de pers toch nieuws. De krant heeft een overzicht van de tien beste overbodige babyspullen. Voor het moeilijke etertje is er bijvoorbeeld een lepel in de vorm van een vliegtuig. Het is de bedoeling dat het via de landingsbaan op het slappetje in de mond van de baby. En iedere zichzelf respecterende baby is uiteraard in het bezit van bling-bling. Een speen die is ingezet met diamanten is niet voor iedereen weggelegd. Een grote ketting ligt niet lekker, gouden ringen zijn te groot en een gouden tand, ja dat wordt moeilijk. Maar volgens de pers is er een modieuze oplossing in de vorm van goudkleurige mocassins. Verkrijgbaar voor baby's vanaf zes maanden. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dan gaan we natuurlijk meteen door naar alle berichtgeving... alle feitelijke berichtgeving, maar ook veel geruchte berichtgeving over Libië. Vaststaat dat er in de opstand tegen koning Gaddafi tientallen doden... misschien honderden doden zijn gevallen... Uh, dat staat vast, dat diplomaten en luchtmachtpiloten... Libische luchtmachtpiloten zich van de dictator afkeren, staat ook vast. Dat is ook vandaag gebeurd. Maar verder tasten we over nog veel in het duister. Uh, bij mij Gerbert van der A. in de Oogstudio. Gerbert, jij schreef Gaddafi's woestijn. Je kent Noord-Afrika, je bent uh, vaak geweest in Libië. Uh, meteen maar op de man af. Uh, ja. Zijn de laatste uren of dagen van Gaddafi geteld? Uh, ja, ik, ik denk eigenlijk uh, dat, het, dat het nog wel even gaat duren. Ik, ik hoor dat er net een uh, toespraak is aangekondigd ja, uh, op de Libische te televisie. Dus ja, en hij heeft, vandaag is er zoveel gebombardeerd uh, in, in Tripoli en Benghazi. En ik, ik heb. Ik heb zelf heel sterk het idee dat dat is gebeurd om de bevolking bang te maken. En dat hij dan vanavond een handreiking doet. Van ja, ik ga hervormen, maar dan wil ik wel dat iedereen ophoudt met demonstreren. En dat hij dan hoopt, doordat hij vandaag de mensen zo bang heeft gemaakt dat die dan misschien ook echt besluiten om uh, morgen niet meer te gaan demonstreren. Ja. Staat voor jou vast dat er vandaag heftige bombardementen zijn geweest... op de burgerbevolking in de steden? Ja, dat, dat is wel heel dat, duidelijk. Dat, staat 100 dat, dat hoor je van alle kanten en dat is, is ook wel uh, zichtbaar geweest in, in, in beelden. En uh, ja, dat staat... 100% vast. Ja, wanneer heb je voor het laatst contact gehad met jouw vrienden in Tripoli? Ja, ja gisteren en vandaag heb ik uh, via, via een, een Nederlandse vriend van mij, die uh, anderhalf jaar lang in uh, Tripoli heeft gewoond. En... Ik was vandaag zelf heel druk, maar ik had al wel regelmatig contact met hem. Want, want hij had eigenlijk bijna de hele dag Skype-contact... met een ja. aantal vrienden in uh, Libië. En die, die vertelden dus ook dat verhaal van... overdag waren er al heel veel helikopters in, in de lucht. maar en tegen, tegen de avond, uh, toen de demonstranten de straat opgingen... Ja, dat er echt met scherp werd uh, ja, geschoten, gebombardeerd. Op, uh, met scherp geschoten vanuit helikopters? Maar ja, ja zelfs gebombardeerd... met straaljagers hoor ik uh, nu... en uh, de, de, Volgens de, de zoon van Gaddafi zou, zou dat gebeurd zijn... om munitiedepots in bepaalde volkswijken uh, uh, uh, ja, uh, uit te schakelen. Dan zijn er zijn de andere, ja. andere beelden van vandaag... waarin je de oproerige bevolking ook ziet met uh, zware munitie. Ja. Uh, gisteravond waarschuwde de zoon van Gaddafi kijk uit... want dit wordt een burgeroorlog. Hmm. Zou dat erop kunnen wijzen dat opstand, opstandelingen bezitten... over zware wapens, dat is... Misschien een aanwijzing dat die heftige burgeroorlog ja. er aan zit te komen. Ja, kijk, dat, dat waren ook wel berichten die ik uh, vanavond uh, doorkreeg vanuit uh, Tripoli. Dat daar ook echt pamfletten in omloop waren... waarin mensen werden opgeroepen om uh, vannacht uh, mee te doen met een aanval op uh, de compound. Bab Azizia, waar uh, Gaddafi uh, woont. Uh, als hij in Tripoli is, en dat is een beetje in het centrum van de stad... Um, ja Er uh, werd ook wel geïnsinueerd dat er wapens uh, beschikbaar waren. En, uh, ja, met met codewoorden werden er ook uh, uh, bekendgemaakt. Zodat mm -hmm. de opstandelingen elkaar uh, zouden herkennen. Dat ze zeker zouden weten dat het geen geheimagent in Burger zou zijn. Die als infiltrant misschien ja. die opstand, die gewapende opstand... Ja, onschadelijk zou willen maken. Dus inderdaad de, de, de demonstratie lijkt een beetje uit te groeien dat de, tot, de, tot een gewelddadige demonstratie. Dat ook de demonstranten nu naar de wapens uh, grijpen. Het is een veel heroischer opstand nog lijkt het dan, dan in Egypte. Omdat ja, ja. De, de, de angst moet enorm zijn. Um, de rol van het leger dat is natuurlijk toch de de kern van uh, mm. deze opstand. Z zal Dit leger neemt een totaal andere positie in dan, dan het leger in Egypte. Ja. Wat kunnen wij verwachten van het leger onder Gaddafi? Er zijn twee luchtmachtpiloten naar Malta uh, mm. weggekomen vanmiddag. Wat voor verwachting heb jij rond dat leger? Zal het loyaal blijven? Ja, nou, kijk, Gaddafi heeft de afgelopen jaren wel steeds meer mensen van zijn eigen stam op belangrijke posities in dat leger gezet. En dan zijn er naast dat leger ook nog eens een aantal veiligheidsdiensten die dan direct onder twee van zijn zoons uh, functioneren. Dus uh, ja, dat leger zal, zal hem niet zo snel in de steek laten. Vooral omdat dat gewoon ja, eigenlijk dezelfde familie is. Dus dat... Ja, een stam is in feite een, een hele grote familie van ooms, neven, achter, neven, achter, achter, achter, neven, achter, achter, achter ooms. Want Libië is nog steeds een stammenland. Ja, dat, is, dat, is de, nou, dat, dat was het niet toen Gaddafi aan de, aan de macht kwam. Toen wilde hij juist gelijkheid, want ja. hij verweet de toenmalige koning dat die te veel alleen maar aan zijn eigen stam dacht. Maar ja, in de loop der jaren vertrouwde ook Gaddafi niet meer... Uh, de leden van andere stammen. En uh, vooral ook omdat hij steeds meer kritiek kreeg... omdat hij zich ontwikkelde tot een dictator. Ja, en toen is hij steeds meer gaan leunen op uh, mensen van zijn eigen stam. En ja, ook in het leger leunt hij, leunt hij daar dus op. Dus vandaar ook dat, ja, dat ik niet snel zie gebeuren dat, dat, dat hij opstapt... en dat het geweld daarmee dan dus uh, beëindigd wordt. Omdat ook als hij op zou stappen, waarschijnlijk dat leger... Ja, wat moeten die? Moeten die dan ook allemaal vertrekken uit naar het buitenland? Ja. Uh, nou, de dag van morgen, uh, Nederland overweegt... Hè, we hoorden het minister Roosentaal zeggen... Uh, overweegt een vliegtuig te sturen om nog aanwezige Nederlanders te evacueren. Verwacht jij dat dat haalbaar is morgen? Dat Libië aan zo'n evacuatie ja, gaat ja, meewerken? Nee, ja, precies. Ik, ik ben heel, heel verbaasd... Uh, waarom ze niet gewoon met de auto naar de grens met Tunesië rijden. Ik bedoel, vanaf Tripoli is dat volgens mij 150 kilometer. Heb goeie... hebt het ook wel eens gereden? Ja, ik heb het uh, meerdere malen gereden. Het is een hele goede uh, weg... Uh, ik, ik neem aan dat je onderweg misschien wel wat barricades tegenkomt. Maar uh, ja, oh. misschien ben ik niet goed geïnformeerd. Maar, nee, maar dat, dus, dat lijkt het lijkt me makkelijker meteen... dan met een militair vliegtuig landen in een stad die in oorlog is. Nou, dat gaan we meteen voorleggen aan een kenner die we aan de lijn hebben. Uh, dat is uh, Christian Oldenkamp. Ja, klopt, correct. Goedenavond. Goedenavond. Van Expat Preventive. Een bedrijf ja. dat, be dat andere, grote bedrijven en expats helpt bij eventuele evacuaties. Uh, u bent dus daarin dus gespecialiseerd. Voor welke bedrijven werkt u in Libië? In Libië heb ik geen, uh, geen klanten zitten. U heeft daar ben. nog geen klanten zitten? Nee, uh, nee. Maar hoe zal dat morgen in zijn werk gaan? Wat denkt u van de, van de tip hier van uh, Gerbert van der A? Uh, rij rustig uh, naar Tunesië toe en ga de grens over daar. Ja, dat is echt een heel logische tip. Je moet altijd kijken naar alle, alle opties die er zijn natuurlijk. Hè. Niet alleen denken aan, aan het vliegen terug naar, uh, naar Nederland, maar zeker kijken wat de, wat de kosten en snelste routes zijn. En uh, je laat informeren door, uh, door, of door, uh, door lokale partners of door je opdrachtgever, hè, als je praat over bedrijven, of die route veilig is. Uh, ja. en, en dan zeker de kosten wegkiezen. Dat is een hele goede tip. Goed, alleen. Ja, hoe, hoe weten ambassades waar hun eigen mensen zitten? Want uh, vele landen zijn nu bezig om hun uh, landgenoten uit Libië te evacueren. In principe uh, moet je je als bedrijf uh, registreren als je naar het land gaat bij de ambassade. Er zijn wat uh, e-mails voor formulieren zelfs. Maar het is niet verplicht. Dus ik, uh, wat je vaak ziet is bedrijven niet altijd doen. Uh, ik ik raad het altijd aan, zeker in landen waar het wat onrustiger is, om, om zeker je, je reisplan... En je, je aankomstdatum en, en je, misschien ook wel je doel uh, door te geven bij de ambassade. Uh, maar dat klopt, het klopt, het is niet altijd geregistreerd. Nee. Het is een beetje, uh, toch een beetje halen en brengen vrijwillige basis, zeg maar. Goed. Zal er morgen een grote evacuatie op gang komen of zal dat te vergeefs zijn? Uh, ik heb begrepen, de laatste berichten, dat uh, het luchtruim nog dicht, dicht zit. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd als ze de kans krijgen om, om te landen. Ja, nou dat gaan we morgen zien. Nog een laatste vraag Gerbert van de A hier in de studio. Uh, binnen nu en een uur wellicht de aangekondigde speech van Gaddafi. Mm -hmm. uh, durf je een verwachting uit te spreken als Libië-kenner? <laughs> mag ik het een beetje zeggen, ja? Verwachting voor die speech? Ja, ja nee, ik, ik denk De dat harde ik, lijn, de hardline ja, ik denk lijn, wel dat Nee, ik denk, denk dat hij een handreiking gaat doen. Van we gaan hervormen en... Uh... Maar dan moeten wel de demonstraties ophouden. En als de demonstraties niet ophouden, dan gaan we morgen weer bombarderen. Ja, dat is wel de manier waarop Gaddafi de afgelopen twintig jaar heeft geprobeerd om Libië te regeren. Goed, Gerbert van der A, dank je wel voor deze toelichting in deze, op deze spannende avond. Ja, graag gedaan.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 Is reminding me of these previous misadventures. I'm letting in the new man's butterflies, the butterflies now replace the empty, angry igloo. They've landed on it, kissed it till you died. But I'm not here to tell you why my mother don't approve of him. Check a different song if you want to know why. Een over half twaalf in met het oog op morgen Signe Tollefsen dat is haar naam en ze History class een Nederlandse singer songwriter komt van haar debuutalbum Signe Tollefsen. Ja, en dan deze dagen de vaste Provinciale Staten-serie... van uh, Met het Oog op Morgen. Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. In vier delen be belichten we dagelijks één grote partij... en haar positie in twee provincies. Vanavond de PVV in Noord-Holland en Flevoland. En die positie van de PVV belicht ik met Hero Bringman, lijsttrekker voor de PVV Noord-Holland. En natuurlijk ook Kamerlid. En met Allard Berends... Ook goedenavond. Van, uh, hoofd, uh, u bent hoofdredacteur van Omroep Flevoland. Voor we van start gaan heren. Zit u er goed bij? Ja. ja? oké. Okay. Eerst een korte inleiding door onze politieke redacteur Hans Andringa. Hans, hoe staat de PVV ervoor? De PVV doet er niet zo moeilijk over. De komende verkiezingen in de provincies gaan gewoon over de Eerste Kamer. Zonder een meerderheid in de Senaat... komen alle kabinetsplannen, inclusief die van de PVV, in gevaar. En de PVV wil natuurlijk verzilveren wat ze met het kabinet Rutte heeft uitonderhandeld. Daarom doet de partij in alle provincies mee. Hoe meer zetels in de provincie, hoe groter de kans op zetels in de Eerste Kamer. Het probleem is, waar haal je voldoende kandidaten vandaan? Mensen die niet meteen door gebrek aan ervaring en kennis door de mand vallen. Of iets gaan roepen dat de PVV-leiding absoluut niet wil. Of op een andere manier in opspraak raken. Na de ophef over de PVV Tweede Kamerleden... is Geert Wilders meer dan ooit gewaarschuwd. De mensen die Geert Wilders vertrouwt... combineren vaak al meerdere bestuurlijke functies. Dus dat houdt een keer op. Gevolg is dat veel PVV-Kamerleden onbekend zijn. Ook in de provincies waar ze op de lijst staan. Joran van Klaveren, lijsttrekker in Flevoland... zal nog bij weinig mensen een bel doen rinkelen. Ondanks dat hij ook in de Tweede Kamer zit. Hero Brinkman is een van de uitzonderingen. Naast het Tweede Kamer is hij ook lijsttrekker in Noord-Holland. Brinkman is de man die pleitte voor meer democratie binnen de PVV. Maar hij werd teruggevloten. Hoe moet dat straks, meneer Brinkman, als de PVV in een flink aantal provincies zit? Wie gaat dat allemaal in de gaten houden? Geert Wilders? Of ziet u hier een nieuwe kans om te pleiten voor een meer democratische partijstructuur? Nou, hier zit Hero Brinkman in de oogstudio. Wie gaat het allemaal in de gaten houden? <laughs> nou, eerlijk gezegd is dat wel het laatste waar ik aan denk... bij de provinciale statenverkiezingen. Uh, het voornaamste is dat we inderdaad de laatste anderhalf jaar... keihard gewerkt hebben om twaalf kandidatenlijsten voor elkaar te krijgen... voor alle provincies met goede gescreende uh, uh, kandidaten... die uh, van want te weten. Uh, die het PVV-geluid uh, vakkundig kunnen laten verwoorden. En die uh, de politiek in willen... Werkt het ook een beetje, die, het samenstellen van die kandidatenlijsten... werkt dat ook mee aan de democratisering van die PVV? Ik heb daar natuurlijk wel aan gedacht. En ik denk dat het op termijn ook wel een, uh, een opstappen gaat worden. Want het is inderdaad waar dat dit de grootste politieke uitbreiding is... van de PVV tot nu toe. Hm. We hebben niet alleen in, uh, in het Europese parlement in twee gemeenteraden... maar nu zelfs in, straks in twaalf provincies en in de Eerste Kamer... Ja. Uh, hebben wij mensen zitten. Eén nou, ding over het affiche... U, ja. u moet het delen met Geert Wilders zelf. Ja, natuurlijk. Dat is onze grootste uithangbord. Oké. Okay. Dus u bent de enige partij volgens mij... die de landelijk leider ook op het provinciaal ja, affiche plaatst. Maar hoe je het bent of keert, uh, Geert Wilders is zo... Nee, overigens uh, de partij oudere partij... De, de Partij van de Arbeid. Cohen ook. Oké. Okay. Okay. Uh, die trek ik. Die in. heb ik nog niet gezien die trouwens. Maar van de oudere partij oh. weet ik het ook. Okay. En, uh, in ieder maar, en u doet rond? dat graag? U, u deelt <laughs> ja, luister, de, de, de, uh, de roem wat dat betreft graag met de, uiteraard. de leider? Uiteraard. En uh, uh, Geert Wilders is ons uithangboord wat dat betreft. Okay. Okay. Nou, dan gaan we maar eens even naar de grote thema's in Noord-Holland. Wat zijn de grote thema's? Provinciaal? Ja, provinciaal is natuurlijk uh, de bedrijvigheid en de infrastructuur. Dat klinkt al heel vaag. Nou, infrastructuur heeft alles te maken met wegen. Ja, wat, wat moet er uh, gebeuren aan uh, wegen dan in Noord-Holland? De Noordkop moet, uh, Noord moet ontsloten worden. De Noordkop moet ontsloten, wat is dat? Dat is het doortrekken van de A7. ja. Uh, richting Den Helder? Richting Den Helder inderdaad. Ja. Uh, vervolgens, uh, ja, we, we moeten wat aan de files doen. Uh, naar nou, de Koentunnel wordt uh, een tweede Koentunnel, dus dat is al heel erg mooi. Maar vervolgens komt daar na, natuurlijk vervolgens weer problemen rond de ringweg van Amsterdam... en uiteindelijk ook uh, richting uh, de A7 als je verder naar het noorden gaat. Uh, nou, daar zijn allerlei goede ideeën over, dat zal uh, uh, verbeterd moeten worden... Uh, er zal door de, door de provincie uh, veel gedaan moeten worden... om uh, ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat de drie grote poorts uh, van... Uh, van uh, poorts? Ja, de, de, de Greenport, Alsmeer, ja. Schiphol en de haven van Amsterdam... Uh, ja, dat die uh, kunnen, uh, kunnen, groeien. kunnen groeien. En wat zijn voor de PVV nou de grootste punten in de provincie? Zijn dit ook meteen de PVV-punten? Ja, de, nou, de infrastructuur, de wegen is een uh, heel belangrijk punt. Economie is een heel belangrijk punt... En uh, die windmolens. En uh, dat uh, is een uh, negatief belangrijk punt. Negatief belangrijk punt. Oké, okay, <laughs> ja. duidelijk. duidelijk. Uh, ga ik even naar Omroep Flevoland. Of naar Flevoland, waar jullie omroep zit, Alain Berends. Je bent hoofdredacteur daar. Jullie besteden uh, veel aandacht aan de verkiezingen. Uh, vanavond onder andere met dit programma. De verkiezingskaravaan bij Omroep Flevoland op 89-8. Nou, lopen de mensen een beetje warm in Flevoland voor deze verkiezingen? Nou, niet harder of slechter, denk ik, dan de rest van Nederland. Dus niet zo erg? Ach, niet zo heel erg. Nee, opkomstpercentage vorige keer ook ruim onder de 50? Ja, 47, 46, 46. procent. Als jij, je zit er al wat langer bij ja. op Flevoland. Ja. Als je het vergelijkt met vier jaar geleden... is de, is de belangstelling nog minder groot? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is die wel iets Nieuwe groter. groter, ja. iets, groter ja, iets groter Wat zijn de grote ja. thema's in Flevoland die de uh, mensen echt bezighouden? Uh, schaalsprong Almere. En dan Wat is dat? De schaalsprong Almere is de groei van Almere. Ja. Uh, en dan denk ik voor de mensen buiten Almere... niet eens zozeer als het gaat over de groei van de stad... maar meer de, het voorzieningen niveau. Dus verbreding A6, tweede, tweede IJ meerverbinding. Namelijk... Bijna iedereen in Flevoland werkt niet in Flevoland, maar moet eruit. Ja. Nou, dat, is, dat is een crime, dus dat speelt heel erg. Werkgelegenheid speelt heel erg. En dan de vraag of je als provincie uh, je moet inzetten voor nieuwe werkgelegenheid... of ook moet kijken naar uh, bestaande werkgelegenheid... Infrastructuur is een groot, eh, niet alleen de wegen die ik net al noemde... maar bijvoorbeeld ook de groei van de luchthaven in Lelystad. Dat is een strijd tussen economische ontwikkeling en... Het is nog een klein luchthaventje. Het is een kleine, maar staat op de nominatie... om een, een uitvalsbasis voor Schiphol te worden. Nou, dat is dan en een... moet de provincie daarover beslissen? Nee, maar de provincie heeft natuurlijk wel te maken... met ingewikkelde dingen als uh, contourennota's en, en dat soort zaken. Dus ze spelen daar wel een rol in. Goed. We hebben het over de PVV vanavond in Noord-Holland en Flevoland. Hoe staat de PVV daarvoor in Flevoland? Dat is moeilijk te zeggen, want we, er zijn eigenlijk geen goede peilingen. Dus wat we kunnen zien is uh, wat is er gebeurt met de gemeenteraadsverkiezingen. Welke percentages de... scoren ze dan op provinciaal uh, niveau? Nou ja, als je nagaat dat Almere ongeveer de helft van de kiezers heeft in heel Flevoland. En daar haalden ze negen zetels op de 39 denk ik dat ze in diezelfde buurt ongeveer in de Provinciale-Staten zullen komen. Er zijn ook 39 zetels. Mijn inschatting is dat dat niet heel veel zal verschillen. Ja. Daarmee worden ze dan overigens wel de grootste partij als dat zo zou zijn. Ja, en de partijen, hoe gaan ze met elkaar om in de verkiezingsstrijd? Ja, ik, ik merk niet heel veel verschil tussen partijen. Het maakt niet zoveel uit of Joram van Klaver die vanavond bij ons in de uitzending zat en discussie van gaat... Van, en de van de PVV, de PVV ja. collega van Brinkman in discussie gaat met de SP of dat dat de Partij van de Arbeid is. Ik bedoel, dat is op zich, uh, gaat dat allemaal... zoals politieke partijen met elkaar omgaan. In gesprek? Ja. Normaal? Ja, er is ook geen ban uitgesproken. In Flevoland er is niet één partij ja. geweest die heeft gezegd... we gaan niet regeren met... maar we zijn natuurlijk wel opmerkingen van dat het moeilijker wordt... maar ja, ja, dat geldt voor meer partijen. Nou had Hans Andringa in zijn inleidende tekst... had natuurlijk uh, toch het verhaal... Uh, waar haal je al die mensen vandaan? Nou, die waren er ook niet genoeg, dus zijn er nu... Een heleboel Tweede Kamerleden die belangrijke plaatsen innemen oh. op die kandidatenlijsten. Joram van Klaver of Flevoland en Hero Brinkman hier aanwezig in Noord-Holland. En hoe lang houdt Hero Brinkman dat vol? De hele periode. De dubbele baan? Ja. Knelt het ook niet een beetje met dat dubbele inkomen dan? Want je krijgt... Nee, daar zijn hele goede regels voor. Wat is de regel dan? Ja, volgens mij uh, mag je u gaat 10.000 euro uh, meen ik uh, bijverdienen Naast wat natuurlijk naast wel je schaam... tweede kamerlidmaatschap na knelt dat nou een beetje bij u dat u denkt straks denken de mensen Hero Bringman is een zakenvuller Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik, ik maak nu. Snel uh, ja. ik vragen breed? Nee, nee ik, ik, dus... mensen moeten het maar van me aannemen dat ik. ik lijk uh, alsof of ik, alsof ik de eerste reik. ben die die vragen nu stelt. Ja, nee, ik denk er helemaal niet bij na. Ik, uh, ik, ik hmm. vind het gewoon een gigantische uitdaging om, uh, om de provinciale staten in te gaan. Ja. Ik zie ook uh, wat voor belangen dat het is. Uh, ik wil ook wat dat betreft uh, de provincies uh, niet laten vallen. Ik vind oh. het een heel belangrijk thema wat dat betreft. Heeft Hero Brinkman gevoel voor provinciale politieke verhoudingen? Ja, juist wel. En daarom heb ik er ook voor gekozen. Wat is ik, dat dan? Dat, uh, Schetsen. Nou ja, ik, ten eerste, ik woon nu al een hele tijd in Noord-Holland. Ik vind het een schitterend mooie. Middenbeemster he, woont u? Ja, ik heb Middenbeemster, maar ik heb ook in Purmerend gewoond. Ik heb ook in Oosthuizen gewoond. Dus het is gewoon een schitterend mooie, mooie provincie. Waar ik wat dat betreft echt mijn hart aan uh, verpand heb. En ik vind het leuk uh, en het lijkt me ook heel erg leuk om op uh, minder grote nationaal niveau. Uh, dus op regionaal niveau, uh, provinciaal niveau, blij te maken. En ja. dat ook in een kortere periode uh, resultaten van te zien. Wat gewoon in de Tweede Kamer veel moeilijker is. Nog even naar Albert Berends, uh, Flevoland. Uh, Flevoland is de jongste provincie, de twaalfde. Uh, merk je dat er op een iets andere manier politiek wordt bedreven? Of is het net zo klassiek als in alle andere provincies? Nee, ik vind dat er wel een verschil in zit. Ik ja? vind dat de de um, gestaaldheid van de partijen is minder in Flevoland. Ik, ik heb gestaaldheid, voort... dat bedoel je mee? Ik, ik hoorde van de week iemand vertellen... ze zijn allemaal wat liberaler. Uh, ja. en, en dat vond ik eigenlijk ze zitten wel... niet zo vast aan hun eide, ja, eigen ideologische vond, uitgangspunt. Ja, dat vond ik wel een grappige omschrijving. Want hek, ik herken daar wel iets in. Wat grappig. Als het iets meer praktisch is. Uh, jong. Ja... Ja, je zult vooruit moeten. Ja, nou, dus, jong land natuurlijk. Is, he, ja, dus, ik uh, weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar misschien zit er gewoon weinig oud zeer. Dat zou kunnen. Uh, of minder oud zeer. Ja. Dus, dus, ja, dat, dat vind ik wel een verschil. Wat mij wel opvalt, Hoe is dat in Noord-Holland? Uh, nou, ik kan het niet zo goed vergelijken. Maar ik kan me wel uh, voorstellen dat, dat, uh, dat uh, Flevolanders... wat dat betreft er iets magmatischer in het leven staan. Want Het is best wel een heel avontuur om in een nieuw land te gaan wonen. Zeker in een stad als Almere of, Flevo, uh, of uh, Lelystad. Waar, he, wat toch hele jonge gemeentes zijn. Uh, ik heb zelf uh, in Almere toen een tijd gewoond, overigens in de jaren 91, 92. En toen sprak men al over een tweede verbinding. Er nee. waren al con concrete yes. plannen voor, dat is echt onvoorstelbaar. Dat is 20 jaar geleden. Uh. Uh, en het is er nog steeds niet, dus dat is echt, dat is echt doodzonde. Ja, en ja, ik ken nu alleen nog maar een klein beetje de Noord-Hollandse situatie. Uh, en ik heb aangegeven dat ik er in ieder geval niet gestaald in sta. Uh, ik ben een zeer niet groot. niet gestaald? Nee. Nee, maar een BVV staat toch lasten, gestaald ik, in zijn eigen nee. beginselprogramma? Ja, maar dat is wat anders. Maar dat wil dan niet zeggen dat ik iedereen uitsluit en uh, dermate breekpunten ga formeren, die, uh, waardoor ik, uh, waardoor ik uh, met niemand aan de tafel kan gaan zitten. Ik heb al van het begin af aan gezegd: ik heb keiharde standpunten, absoluut waar, maar ik heb geen breekpunten. Ja. Nog even naar de provincie uh, in Flevoland. Uh, in een deel van Nederland hoor je toch het verhaal van het electoraat, de kiezers. Het is zo onduidelijk wat die provincie doet. Je, jullie hebben nu met z'n tweeën, Jeroen Brinkman en Allard... jullie hebben beide geschetst wat die provincie zou moeten doen... maar de bevolking ziet het allemaal niet zo... Nee, nou dat is ook in Flevoland wel natuurlijk een discussie die heel erg speelt. Omdat ook de, de bestaanszekerheid van de provincie ter discussie wordt gesteld. Eventueel met het samengaan van een Randstadprovincie. Uh, nee, dat, dat zie je ook. Uh, als je met mensen praat over de provincie, is dat beeld van de provincie niet helder. Uh, dat is best lastig. Als je verkiezingen moet houden over een orgaan waarvan mensen niet precies weten waar het voor is. Dat is best heel eerwikkeld. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat betreft de Randstad-provincie, uh, uh, daarvan zeggen wij altijd... Uh, en dat is hetzelfde als met, uh, met gemeentelijke herindelingen... Uh, uiteindelijk zal de burger middels directe democratie... middels een referendum moeten beslissen. Dat is onze, uh, dat is onze mening daarover. Samenwerkingsverbanden het, het, zijn het, hartstikke goed. Het samengaan van provincies. Samenwerkingsverbanden zijn hartstikke goed. Maar als je als provincies bij elkaar wil voegen... dan zal de burger zich daarover uit moeten spreken, vinden wij. Goed, een PVV'er en een journalist over Noord-Holland... Flevoland, provinciale ja. statenverkiezingen. volgende week, woensdag. En u gaat stemmen, hè? Ja, uiteraard. En Albert Berends gaat ook stemmen? Vast wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Er zit een beetje aarzeling in. Heren ja, er dan nog wel niet helemaal uit. <laughs> dank u wel, beiden. En gaan wij naar muziek? Doen we natuurlijk altijd in het oog. Uh, deze keer kondig ik het nummer aan van zangeres Denise Jenna. Een bijzonder nummer. En de tip, luister vooral goed naar de tekst. Op een recht zwart kousebeen, dunne rokjes opgeheven, dansend in de vroege regen. En de tuin voor zich alleen staan twee jonge appelbomen, t witte bloed omhoog gestegen, vlinderhoofden wijd omgeven, door hun allereerste dromen. Smalle voet in het gras, ingetogener en lomer, staan zij later in de zomer. Na te pijnzen hoe het was, voller wordend met de dagen, vastgegroeid in het ogenblik. Bestemd mijn zustertjes als ik, te wortelen, rijpen en vrucht te dragen. Dragen. Prachtig, u hoorde Denise Jenna met het lied Appelboompjes met een tekst van dichter M. Vazalis. M. Vazalis, dat is de schrijfstersnaam van Margaretha, drooglever Fortuin Leenmans. Ze hield niet van aandacht en niet van publiciteit. Bovendien bewaarde ze weinig correspondentie. En toch verscheen dit weekend een vuistdikke biografie... die ik hier in mijn hand heb geschreven door Maaike Meijer. Maaike Meijer, goedenavond. Ja. Wie was de dichteres M. Vazalis... van wie vier gedichtenbundels verschenen? Wat voor karakter was het? Ja, um, ze was ontzettend veelzijdig. Um, vrolijk, gek... Gek in, welke zien. Gek in welke zin? Humoristisch. Ja. Haagse humor. Uh, ik, ik weet meer van Brabantse en Amsterdamse humor. Ja. Maar zij had echt Haagse humor. Uh, die, is, uh, die, die is een, een beetje gekker. Ja. Namelijk. Dat was nogal een Ja, verrassing. dat kan ik bevestigen. Ja, ja. Uh, en verder was ze ook uh, melancholisch af en toe. Ja. Uh, sommige dichters zijn ook heel droevig. Uh, ze was ook vreselijk mooi. Er staan gelukkig heel, heel veel foto's in het boek. waarin Dat kan dat ik kan bevestigen. Ik, ik kan bevestigen dat het een mooie vrouw is, ja. Heel erg mooi. Ik, ik, is dat een deel van jouw um, fascinatie ook voor haar? Nou, ook haar nee. uiterlijk? Nee, nee. Dat, haar uh, dichterschap nee, is jouw nee, fascinatie. Haar gedichten die, die hebben, mij, die hebben mij helemaal gedreven... Uh, om deze biografie te schrijven. Als iemand zo mooie gedichten schrijft... dan wil je gewoon weten... Ja, wie. Wie is dat? Waar komt dat vandaan? En daarom ben ik begonnen aan deze biografie. Noem eens bekende gedichten van haar. Of onbekende gedichten die we zouden moeten leren kennen. Ja, het valt me altijd op dat mensen weten eigenlijk... de oudere gedichten, daar weten de mensen het beste de namen van. Het gedicht Het Ezeltje... Tijd... Afsluitdijk, de idioot in het bad, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn gedichten die in haar eerste um, bundel uit 1940 gestaan hebben. Maar ze heeft ook een bundel uit 1954, haar laatste. Ze heeft bij Leven drie bundels gemaakt. En de gedichten in Vergezichten en Gezichten... Die, daar hoor je veel minder over in het algemeen. Uiteraard heb ik erna gestreefd om, om de hele breedte van... Ja, van het werk in, in mijn biografie um, uh, aandacht te geven. En, en dan is er na haar um, dood. is er door de erven ook nog een bundel met nagelaten werk gemaakt. Die in 2002. Uh, Dat is dus eigenlijk een, een vijfde bundel die verschijnt. Een vierde. vierde. vierde. Ja. Zal ik uit herfst zes regels lezen? Ja, graag. Herfst. Toornige vreugde doet mij rechtop gaan dwars door de herfstige plantsoenen, waarin het nat, verwilderd gras, rillend naast de zwarte plas, een troep verregende kalkoenen, verworpen, onheilspellend staat. Ja, mooi, hè? Zeker. Weet je, die, uh, die, die, uh, hoe het begint, toornige vreugde. Toornige vreugde. Dat hoor je nooit. En toch weet je meteen wat het is. En vreugde die ook een ook iets bozigs heeft. Dat is heel mooi. Zullen we naar haar persoon eens gaan eventjes? Uh, ze werd geboren in 1909, overleden in 1998. Um, heeft u wel eens ontmoet? Nee, ik heb haar nooit ontmoet. Nee, dat vind ik wel goed als een biograaf... de gebiografeerde nooit heeft ontmoet. Ja, wat omdat is het je voordeel dan, daarvan? Als je iemand wel hebt ontmoet... dan heb je heel sterk een eigen beeld. En dat staat in de weg... Ik ben eigenlijk heel blij dat ik geen eigen beeld had. Alleen maar een fascinatie door het werk zelf. Uh, en daardoor moet je heel erg afgaan op, op al die beelden die andere mensen hebben. Nou, zullen we zo'n een ander beeld van anderen nemen? Gerard Reven heeft over haar gezegd. Ja. De stille, zwaarmoedige dichteres. Vindt u nou als biograaf dat zo'n typering van Reven Vazalis ook recht doet? Uh, het duurt haar een beetje recht, maar het was, het was wel ironie hoor van Reven. Oh, toch wel. Ja, ja maar Ik ben natuurlijk geen Reviaan, dus ik begrijp dat dan niet. Ja. Dus ik denk dat hij dat echt letterlijk bedoelt. Ja, nee. Nee. nee. nee. Um, nou, het is heel moeilijk om een biografie te schrijven over iemand die zo haar privacy bewaakt heeft. Uh, en ja. ook haar uh, nabestaanden, hè, dus de erfgenamen die privacy ook bewaakt hebben. Was het niet ontzettend lastig om aan materiaal te komen? Uh, nee, dat was niet zo lastig. Uh, ik, ik had ook wel gedacht dat het lastig zou zijn. Maar op een gegeven moment hadden de erven het idee... er moet een biografie van onze moeder geschreven worden. En als dat moet gebeuren... dan, dan willen wij toch eigenlijk wel een beetje de regie hebben daarover. Dus, dus er kwam veel materiaal van hun. Wij, wij zoeken een biograaf die met ons wil meewerken. Uh, en er kwam heel veel materiaal van hun. Eigenlijk veel meer dan ik ooit had durven hopen. Van Salis, dat wist iedereen, die, die gooide alles weg. En de brieven vroeg ze terug en dan deed ze ze ook weg. Ze vond dat alles wat bij het privéleven hoorde, dat je dat niet moest laten bestaan. Maar uiteindelijk bleek dat er nog duizenden brieven waren die zij schreef met, met haar zus en haar ouders. Zo'n beetje levenslang ging er elke week een brief heen en weer. Al werkende aan de biografie, bent u ook op die Duizenden brieven gestoten. Ja, ja. En, oh, en, en, wat de dan erven, dat dan een schatkamer? Ja, dat was echt geweldig. En uh, verwachting. de erven gaven mij dat ook allemaal om mee naar huis. Ik mocht dat allemaal mee naar oh. huis nemen. Nou, Ongelooflijk. Geweldig. Nou, gaf zij, M. van Zalers, gaf nooit interviews. Eén keer is het een Groningse eerstejaarsstudent Nederlands. Ronald Olsen gelukt haar korte interview in de jaren zeventig. En omdat ik daar zelf dus nooit behoefte aan heb gehad... een zekere weerzin, denk ik dat het ook niet belangrijk is voor mensen die mijn gedichten lezen... om nou iets van mijn uiterlijke omstandigheden af te weten. Als ik er goed over nadenk, dan is mijn grootste bezwaar... dat je via deze weg, dus via de publiciteit als ik het zo noemen mag... onvoldoende informatie krijgt die dus alleen maar steurend kan werken. Nou, dat was de stem van M. Vazalis aan de telefoon Ronald Olsen. Hoe kreeg u ooit voor elkaar een interview met haar te krijgen, meneer Olsen? Ja, goedenavond, ja, ik, uh, ik studeerde toen Nederlands en een studiegenote van mij die uh, werkte in de Albert Heijn van Roden. Ik was toen al uh, heel erg bezig met poëzie en uh, ik uh, vernam dat in die Albert Heijn uh, de dichteres M. Vazalis uh, regelmatig uh, boodschappen ging doen. En ik heb toen uh, aan die uh, studiegenote gevraagd of zij uh, M. Vazalis zou kunnen overhalen om uh, ons een uh, interview af te staan voor een, uh, voor een werkstuk... dat we dan voor een uh, bepaald eerstejaarsvak zouden gaan schrijven. En uh, dat bleek ze wel te willen. Wat een fantastisch. Is, heeft u er gebruik van gemaakt, mevrouw Meijer... hier in de studio, van dit interview van Ronald Oos? Nee, nee, ik heb, Waarom niet? nee omdat ik op een gegeven moment zo verschrikkelijk veel materiaal had. Ik, eh, ik heb Ronald wel ontmoet, hoor. En die gaf mij ook wel een beetje indruk van wat, wat ze had gezegd. Uh, maar ik had op een gegeven moment ja, um, dagboeken bijvoorbeeld. Echt dagboeken van 1927 tot het einde van haar leven. Daar stond zoveel in. Het hoefde niet meer. Nou was Versailles een, een drukke bezette vrouw met uh, veel vrienden en interesses. En aan de andere kant, uh, paradox, uh, ze leefde heel erg afgesloten en bemoeide zich ook nauwelijks met de literaire wereld. Klaar, ja. dat is. Ja, dat is heel vreemd. Uh, nou is. Um, uh, het is denk ik heel belangrijk dat haar werk wortelde in haar, in, in haar uh, eigen leven. Dat was haar bron. En die bron wilde ze schoonhouden, zoals ze altijd zei. Zij zei, als je, als je eenmaal in handen valt van de media... dan ben je niet meer van jezelf. Dan praat je... Veel te veel over je bron en over je eigen leven. Daar raak je je onschuld kwijt. En waar. op deze manier heeft ze haar eigen dichterschap beschermd... voor een te veel aan publiciteit. Ja. ja. Dat is een mooie vaststelling. Nou, ja. Ik, eh, ik heb de bundel in mijn hand. Ik heb er eh, nou, 20, 30 pagina's in snel in kunnen lezen vanavond. Fascinerend boek volgens mij. Over een fascinerende persoonlijkheid. Maatje Meijer, dank u wel. Dank je. En meneer Olsen, trouwens, aan de telefoon. Dank u wel vanuit Groningen. Het is 5 voor 12. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer assisted memory and a lifetime of on the street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you. Robocop. Ja, filmkenners hier hebben het fragment waarschijnlijk wel herkend uit de Robocop van. Paul Verhoeven, science, film, science fiction film. Een half, een half mens, en half robot politieagent... die in het verpauperde Detroit van de toekomst de orde moet gaan handhaven. En nu is er een actiegroep in Detroit... die gaat zich hard maken om voor Robocop... een standbeeld op te richten in die stad. Goedenavond, Paul Verhoeven. Hi. Goedenavond. Er is al meer dan 60.000 dollar ingezameld... voor een standbeeld van Robocop in Detroit. Dat moet deugd doen. Uh, wat wat ik daarmee moet? Nee, dat moet uw deugd doen. Oh, dat moet mijn deugd doen. Uh, ja, nou ja, ik heb het op het internet gelezen en nu staat het ook in de krant. But, uh, ja, dat is heel leuk. Het is, uh, ik zou zeggen, dat is mijn, uh, mijn bijdrage tot de Amerikaanse cultuur. <laughs> Zoiets, hè? <laughs> en, en aan de, uh, de, de naam en faam van de stad Detroit dus. Ja, nou ja, eigenlijk in een negatieve we manier. Want in de, in de film wordt Detroit natuurlijk niet zo positief geschetst. Nee. En wordt Robocop uh, geïntroduceerd om de stad een beetje op te knappen. Ja, Robocop als stadsambassadeur, dat is toch ook verrassend... Hè? hoe zo'n film ja, een wending kan nemen. Het is een uh, hele merkwaardige actie, maar ja. uh, uh, uh, blijkbaar, tot een verbazing... Zijn er inderdaad een enorme hoeveelheid mensen die voor niet zulke grote bedragen hebben bijgedragen om dat standbeeld daar te hebben? Het is, het is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op standbeelden voor Rocky, die, uh, die serie films. En, en er, nieuws, is niet? Die seriefilms. Ben ik heel erg nieuwsgierig of Paul Verhoeven zelf ook een donatie heeft gedaan voor dit uh, beeld? Uh, nou, eigenlijk. Uh, nee, dus. <laughs> <laughs> dat zou eigenlijk. <laughs> Dat zou nee, ook te ijdel dat zijn, dat he, meneer Verhoeven. Lijkt alsof je, het lijkt een beetje de, uh, op, alsof je dan uh, de plaats, uh, de tickets voor je eigen film gaat verkopen op straat. Ja. Nee, dat is, ook, dat is een tikje te ijdel, vind ik ook. Nog eventjes een laatste vraag. Zijn er plannen voor Robocop 4 al? Nou, er zijn verschillende plannen geweest voor, om, een, om het vanaf het begin weer helemaal nog eens te vertellen. En degene die uh, daarvoor in aanmerking kwam, want ze wilden dat uh, niet met mij doen. Want ik ben natuurlijk een oudere gar, en nu willen ze een moderne uh, versie ervan hebben. Maar uh, dat is die man, die, uh, de regisseur die uh, Black Swan heeft gemaakt, Aronofsky. En die zou het gaan doen maar t, uh, voor MGM. Maar voor zover ik weet is het dan nog steeds uh, uh, niet rond, rondgekomen ja. omdat ze... Geen geld hadden geen geld voor de productie. Nou, meneer Verhoeven, dank u wel voor deze ja, korte toelichting op het beeld. En we gaan het allemaal uh, bijhouden in Detroit. Ja, ik mag nooit door de tune heen praten. Dus ik denk Paul Verhoeven, alhoewel ik zeg het, Paul Verhoeven ook niet. Dank u wel. Morgenavond is er weer een oog. En dan met mijn dierbare collega...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 Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.